7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Overleg Acute Zorg... denkt dat het al eerder dan eind mei mogelijk is... om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Hij voorziet binnen twee weken een halvering... van het aantal coronapatiënten op de IC's tot 500. Dat maakt het volgens hem waarschijnlijk mogelijk... om begin mei al nieuwe versoepelingen aan te kondigen. Kuipers zegt dat het voor de maatschappij belangrijk is... om de economie weer op te starten. Hij zegt dat de ziekenhuizen de extra IC-capaciteit die ze hebben opgebouwd achter de hand moeten houden. De vier regeringspartijen vinden dat het kabinet zich in de coronacrisis niet alleen moet laten adviseren door het OMT, maar ook door deskundigen op andere terreinen. Dat bleek tijdens het Kamerdebat over de coronacrisis. De partijen denken aan een adviesgroep met psychologen, pedagogen, ethici en economen. In het OMT, het Outbreak Management Team, zitten deskundigen op het gebied van infectieziekten en gezondheidszorg. De politie heeft 25 tips gekregen over de zendmastbranden. Gisteren werden op tv bij Opsporing Verzocht beelden van verdachten getoond. Onder meer van twee mannen die afgelopen zaterdag een zendmast in brand staken... op het dak van een parkeergarage in Amsterdam. In totaal is sinds 3 april al 17 keer brand gesticht bij zendmasten of een poging gedaan. Mogelijk omdat sommige mensen denken dat er een verband is tussen het 5G-netwerk en het coronavirus. Door het snel dalende waterpeil in de rivieren dreigt vissterfte. De uiterwaarden vallen snel droog en veel vissen komen niet op tijd weg. Sportvisserij Oost-Nederland roept mensen op het te melden als ze zien dat vissen in problemen komen. Dan volgt mogelijk een reddingsactie. Het weer, nog lang zonnig bij een matige oostenwind. Vanavond en vannacht is het helder en de wind neemt af. Morgen zonnig en dan wordt het 20 tot 23 graden. Wel trekken in de middag wat sluierwolken over het land en dan koelt het aan zee flink af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De stadwielen op de N248 Schagen-Wieringenwerf is ruim 20 minuten vertraging tussen Aartswoud en Middenmeer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu. De ZFM Oud Zandvoort. APPLAUS Op zeven uur zee, zee, voorstorgen zee, al in in weer. Ze Ze gaan naar voorstorgen en voorstorgen zee, voorstorgen zee, Mama zegt dat er man en oude zij ze slimmer is. En dan roept zij uit, nou kinderzee ze is hier zo vries. Ze plaatst de tilt, de brede is weer haar je erop kom Maar potsloeg roept ze heel. de zee alleen met de herkenningsmelodie van het programma ZFM uit Zandvoort. Welkom luisteraars in Zandvoort, de regio, Nederland en ver daarbuiten. Fijn dat u allemaal luistert naar dit bijzondere programma. We gaan in het komend uurtje gaan praten met een heel bijzonder, eh, bijzonder persoon. Ik ga hem zo voorstellen. Mijn naam is Pieter Joustra. De techniek en de regie is in handen van Jan Kol. Jan, heb je weer leuke muziek? Ja. En de Cor Cordy heeft het weer allemaal uitgezocht. En vanaf zijn schip? Uh, nee, nog hier uh, toen hij hier nog was. Hij heeft uh, hij is vorige week woensdag heeft hij aangemonsterd. Dus ja. nou is het weer vijf weken wachten voordat hij terugkomt. Nou ja. Vanavond neem ik wel een programma van hem over. De Terschellingers die zijn uh, ingebouwde krocht. Ja. Uh, normaal deed Cor dat altijd. Uh, nu mag ik het vanavond presenteren. Gezellig. Ja, dat, gezellig. Het, het houdt je uit de kroeg. Ja, zonder meer. Uh, lieve luisteraars, we hebben een bijzonder mens tegenover ons zitten. En als ik zeg verstegen, dan zegt Heel Zondvoort welke verstegen, want er zijn er een heleboel. Sjaak Verstegen zit tegenover me. En dan zegt iedereen wie is Sjaak Verstegen. Als ik u nu zeg lange Sjaak, dan weet Heel Zondvoort meteen wie het is. Want Sjaak Verstegen zien we vaak ook bij de koren. En dan steekt hij met kop en schouders boven alle handen uit met zijn mooie stem, die luid en duidelijk te horen is. Niet alleen bij de Zondvoortse koren zingt hij, maar ook bij andere koren. Uh, je hebt een hele bijzondere stem, Sjaak. Dag Sjaak. Goedemorgen. Pieter, goedemorgen. <laughs> nee, ik heb niet zo'n bijzondere stem hoor. Ik, maar ik, uh, ik ben redelijk uh, flexibel. Dus dat, is, uh, dat maakt het makkelijk. Uh, Fijn. Voor de dirigenten in ieder geval. Sjaak, we gaan uh, vandaag praten over de koolpit. Uh, ik heb uitgezocht 65 jaar, maar het bestaat al veel langer. En we gaan met name praten over je vader. En dan moeten we een tijdje teruggaan. Uh, en, en niet alleen je vader, maar ook je opa. Wanneer is het ongeveer begonnen met de smederij? Het is begonnen toen mijn overgrootvader Willem Verstegen in 1863 uit Noordwijk kwam. Zijn 23ste. Trouwde met Maartje Duivenvoorde, Zandvoortse. Ja. En uh, daar begon als smid. En volgens de overlevering was dat ergens in de Haardemerstraat. Achteraf in een schuurtje. En uh, daarna is hij uh, met zijn zoons op het dorpsplein terecht gekomen. Ze woonden dus tegenover wat nu de Jenks is. Ja. Dat was een grote smederij. Daarnaast een huis. En daar, uh, daar hebben ze gewoond. Totdat uh, ergens in 1880, uh, zo rond, de, de kousenpaal toen als kerk werd verkocht. Omdat toen de, de oude kerk, wat nu het patronaatsgebouw is, het verenigingsgebouw de Krocht is. Uh, dat kwam leeg te staan. Dat heeft hij toen gekocht. En daar is hij naast gaan wonen, wat nu het restaurant is. Daar gingen ze wonen. En dat rest werd opslagplaats. Um, hij is smid gebleven uh, tot op zeer hoge leeftijd. Want hij is uh, behoorlijk oud geworden. Ik geloof uh, in de 85. Dus hij heeft hier heel lang uh, als smid gefunctioneerd. En uh, hij had vijf zonen en, uh, en een dochter. En de zonen hebben zich verspreid. Een paar in Zandvoort. De ene is de tak van Pieter Lip... Ja, En de andere was de tak uh, van twee broers die de smederij van mijn overgrootvader hebben voortgezet. Jan en Jozef. Die zaten dus op het Dorpsplein hier, hier vlakbij, op een steenworp afstand. En dat hebben ze gedaan tot de oorlog. Toen werd de zaak gesloopt. En uh, toen heeft het dus een paar jaar stilgelegen. Tot in 1946 mijn vader terugkwam uit Hillegom, waar hij tijdens de oorlog heeft verbleven. En, uh, toen zijn ze dus hier uh, op het, uh, wat nu het uh, Gashuisplein is, waar vroeger het huis stond met de smederij. Even voor de luisteraars, hier op het Gashuisplein, want de oudere Zandvoeters kunnen zich dat het herinneren. Het Gashuisplein werd gesplitst, dat waren twee wegen. vroeger had je maar vier straatjes in Zandvoort, de Kerkstraat, de Baan, Roos Nobelstraat en... Uh, dat straatje waar... Uh, Zwaarduwstraat. Ja, ja Nou, dat stond ja. er dwars op. Maar, maar even voor de zandvoorters. Dus als je vanaf de, de, krocht, de, zeg maar de kleine krocht reed. Dan, dan splitste de weg de, zich. En in het midden stond een groot huis, ja Twee verdiepingen. Met daarachter een smederij. En daar is je vader begonnen? En daar is mijn vader begonnen. Hoewel die als kind ook al in de smederij van zijn vader had gewerkt. Maar op zijn twaalfde of dertiende, toen zijn moeder overleed... Toen uh, is hij het huis uitgegaan, is hij bij zijn oom in Hoogkaspel in de leer gegaan. ja, uh, het was een heel groot gezin, zijn moeder ging dood, dus uh, ze zaten met het jongetje in de maag. Dus nou ja, die kon mooi maar naar zijn, naar zijn oom in Hoogkaspel. Daar heeft hij het vak van smid geleerd. En uh, daar heeft hij ook avondcursussen gedaan, veel. En uh, op een gegeven moment, uh, toen hij een jaar of 18 was, is hij naar zijn broer in de kraag gegaan. En uh, daar is hij bij scheepswerf uh, Akerman van Lent gaan werken. En daar heeft hij het goed gedaan, tot, uh, tot hij eigenlijk in Zandvoort begon. Hoe oud was je vader toen? Nou, hij is van 1915, dus toen hij in uh, Zandvoort kwam. Uh, toen was mijn broer al geboren in Helegom. En uh, toen heeft hij dus met de vergunningen die mijn opa nog had en de herbouwmogelijkheden uh, die hij had via het Marshallplan en zo, uh, zijn ze dus, uh, konden ze zaak opnieuw opzetten. Maar dat was hard werken voor je. Dat waarde, was heel hard werken. Want... Er was helemaal niks natuurlijk. Nee. Er was, uh, was Ook geen gereedschap. Ook nauwelijks gereedschap. Nauwelijks gereedschap. Nee. Dus, uh, nou, dat is een van de grondslagen van de koolpit uh, eigenlijk. Want op het moment had hij... Uh, hij had dus helemaal niks. En hij had een slijpmachine nodig. En toen dacht hij van, weet je wat, ik maak er, ik maak er zelf een. En... Uh, ja, we gaan even maar verder. Maar ja. om uit de kosten te komen, denk hij: van nou, ik, ik maak er twee of drie en dan kan ik misschien de andere twee verkopen. En dan, dus uh, hij advertentie in het of zo'n blad van de Smedebond. En uh, ik geloof dat hij twintig reacties kreeg. Dus op heeft hij een serie van achttien slijpmachines opgezet. Ongelooflijk. Met de naam Technische Apparatenfabriek AJ Verstegen erop. Leuk. En uh, ja, toen had hij de smaak te pakken van het maken van machines. We gaan even naar de muziek, uh, Jacques. dit voor muziek, Jan Dit Paul. was uh, de tune van De Fabriek. En omdat we het over de koolpit gingen hebben, dacht ik van nou. Ja, dat is leuk, joh. Mooi erin brengen. Goed gekozen. Goed, luisteraars, we zijn. Uh, u bent verbonden met het programma ZFM Oud Zandvoort. Heeft u vragen, opmerkingen over dit programma, over de interview met Sjaak uh, Verstegen? Dan kunt u bellen 023 57 303 93. 023 57 303 93. Uh, we hebben in het eerste blokje met Sjaak uh, Verstegen zitten praten over zijn vader. Uh, een heel, heel klein beetje, maar met name over zijn opa. Hoe het allemaal begonnen is met de smederij van Verstegen. Uh, we waren op het Gashuisplein dat gesplitst werd door twee wegen. Rozenopelstraat en uh, de baan. En uh, ja, daar is het eigenlijk uh, voor de oorlog uh, of na de oorlog is het allemaal druk geweest. Je vader die uh, heeft een uh, slijpmachine uitgevonden, gemaakt en meteen een hele serie ervan gemaakt, verkocht. Zo kwam die aan geld. Maar wat deed hij nog meer allemaal daar? Uh, pottenpannen repareren. Tuinhekken maken. Balkonhekjes. Maakten ze heel veel in die tijd in de wederopbouw. Iedereen wilde een ijzerbalkonhekje, Dat soort dingen. Maar hebben ze ook niet de beroerd om in de vlaggenmast van de watertoren te klimmen om een touwtje er doorheen te doen. Nee toch? Ja, hij heeft echt uh, zonder enige... Bescherming is hij dus in die grote vlaggenmast geklommen met een touwtje in zijn mond om een touwtje erin te doen. <laughs> ik heb er nog een foto van. Dat hij dat boven hij, in die vlaggenmast zit is, is overal. <laughs> en hij werd, werd meteen bekend ook, want ik heb begrepen dat Pavillon Zuid ook door hem de staalconstructie werd staalconstructie die heeft hij ook gemaakt toen. Ja. Nou, nou, dat was het we normale over werk. 1951-52. Ja, die periode. Kan ja. ik had me dat als kind herinneren? Maar er stond ook af en toe een, uh, uh, laten we zeggen, uh, plotseling een. Uh, een haan van de, van de katholieke kerk uh, in de smederij. Die dan moest worden opgeknapt. En een nieuw kruis erop. en zo. Dat, ja, dat, dat hoorde allemaal bij het normale werk van een dorpssmid. En dat deden ze nog steeds. Paarden beslaan ook. Toen ik geboren werd, uh, was, mijn pa, was mijn vader een paard aan het beslaan. Dus die geur die, uh, die blijft mijn leven lang. <laughs> Heerlijk. En, en jullie woonden hier dus in dat huis? En hij woonden in dat huis, ja. in de, op de benedenverdieping. Ja. Dat was dus een uh, gewone woonkamer Het was vroeger een winkel geweest. En wij woonden dus... Uh, aan de voorkant, we keken zo de, zeg maar de kleine krocht in en uh, dan hadden we slaapkamers slaapkamer, slaapkamer en een keuken. En dan had je een kantoortje en daarachter had je dan een smederij. Maar je vader zag je nauwelijks, Die was alleen maar aan het werken? Nou, dat viel wel mee. hij werkte natuurlijk aan huis, dus ik, uh, ja. Ja, ik heb hem vrij veel gezien, ik heb mijn vader altijd wel vrij veel gezien. Ja. Hoe ging het in de familie? Je broer? Je ja, ik heb moeder. één broer en uh, nou, ja, we zijn gewoon hier naar de manierschool gegaan en uh, daarna naar de middelbare school, het en uh, daarna zijn we gaan studeren. Hij in Delft en ik eerst in Eindhoven en uh, later in Amsterdam. Jij wou niet het vak van Smit in? Nou ja, toen waren ze al geen Smit meer natuurlijk. Nee. En, uh, dus Toen we toen meer op paar school zaten, toen was er al een fabriek. Toen zaten we op de Hoge Weg. Want we Deg, hebben hier, we hebben hier tien jaar gezeten. Wacht even, we gaan even voordat we naar de Hoge Weg gaan. Uh, op een gegeven moment zegt het college van BNW... we willen dat gashuisplein gaan we herinrichten. Die panden moeten daar weg... Uh, die, die wegenstructuur moet anders. Hoe ging dat? Dan praten we over 1955 of zoiets. Nou, mijn vader groeide uit zijn jasje. Heerlijk is die, nou, laten we even beginnen bij ja, het begin. Ja, precies. Uh, mijn tante die had een, uh, een lasmachine gekocht. Een hoogfrequent lasmachine. Een Duitse. Wat is dat? Hoogfrequent lasmachine? Ja, hoogfrequent. Hoogfrequent. ja uh, wat is dat? Uh, het systeem van de, de huidige magnetron. Dus het verwarmen van dingen. Via het uh, in beweging brengen van de moleculen. In plaats van door van buitenaf toevoegen van warmte. Uh, dat is wat er uh, in de halffrequent te techniek gebeurt. En uh, mijn vader die had dus zo'n machientje gezien bij mijn tante. Die had dat gekocht om daar plastic mee te gaan lassen. Dat was iets, was iets nieuws. Dan dacht hij: van, hé, hey, dat ziet er waardig uit. Die kan ik misschien ook wel gaan maken. Dus toen had hij een, uh, een kennis. En uh, Theo Aarts, die wist wat van elektronica af. En uh, mijn vader deed aan de constructie. En toen zijn ze gaan experimenteren om dus zelf zo'n machientje in elkaar te zetten. Nog steeds griepgasplein. Nog steeds gas, ja. ja. Of nee, niet Gas. Ja, hier, nou, hier. dat heette geen gasensprein toen. Dat, dat heette dus, de Roos uh, ja. Ja. en openstraat. Roos en openstraat. En dat is gelukt. En uh, gelukkig heeft hij daar de markt voor gezocht. En een van zijn eerste grote klanten, dat was de Falcon fabriek van Hollandia Kattenburg. Die maakte regenjassen. En die ging plastic regenjassen maken. En die heeft toen een hele serie machines besteld. 10, 12. Flinke persen en uh, zijn generator erbij. En uh, nou, toen is het eigenlijk een beetje aan de gang geraakt. En uh, toen groeiden ze een beetje uit een jasje hier in de smederij. Toen hebben ze een, uh, een pand erbij gehuurd in de Koningsstraat. Dat was een flink uh, be be nou, eigenlijk bedrijfspand. En daar hebben ze tot 56. Waar uh, ongeveer in de Koningsstraat? In het midden aan de zuidkant. Oké. Okay. Ongeveer, ja, nou, iets achter het midden aan de zuidkant. Ja. En volgens mij bestaat het pand nog steeds. En. Uh, toen in, uh, ja, ze groeide echt uit een jasje. Dus toen uh, is hij plannen gaan maken om, uh, om er zelfders heen te gaan. Ik kon hij dus een uh, deal maken met de gemeente om die grond naast het politiebureau te kopen. En uh, dat heeft hij toen gedaan. En toen was dit beschikbaar om, uh, om iets anders mee te gaan doen. Dan, dus praat, dan praten we over 1956. Hij die... heeft ja. het pand hier, dat heeft nog een jaar of vier gestaan. Dus gebruikt voor huisvesting voor uh, een, op zich probleemgevallen af en toe. En, uh, dus dat is volgens mij in de jaren 60, begin jaren 60 gesloopt. Maar dan is 1956, dan verhuisden jullie naar de Hogeweg. Naar de Hogeweg, ja. Zijn jullie er ook gaan wonen? Ja, ja, ja. In die woning die daarnaast staat? De woning die ervoor staat. Ja. Dat, uh, daar Hoek, we, Hoek, Duinstraat, Hoek Hogeweg. Duinstraat Hogeweg. Daar woonden wij boven en beneden was kantoor en showroom. En, en de fabriek erachter. En dan een plaatsje en dan de fabriek erachter. Wanneer komt de naam Colpit dan tevoorschijn? Nou, uh, iets eerder... Uh, ik denk vlak voordat we naar uh, de Hoge Weg gingen, toen ging mijn vader internationaal werken en ja, toen heette de machines, uh, stond een bord op technische apparaten, fabriek Ajevers tegen. Maar er ja, is geen Rus of uh, Duitser die daar iets mee heeft. Dus toen uh, kwam hij naam tegen in een van de boek over schakelingen. En, uh, dat vond hij een mooie naam. Dus toen is voortaan Colpit op de machines geplakt. In plaats van ik, ik heb begrepen dat het een Amerikaan was... die, die daar verstand van had... in hoogfrequentie uh, lassen of zoiets. Er bestaat een Colpit-schakeling. Dat uh, uh, is het enige wat ik ervan weet. En hij vond het een mooie naam. Hij vond vond het heeft het maar ja. Colpit gevraagd. Ja, precies. Het heeft verder geen enkele... <laughs> connectie met wat dan ook. Hij vond het mooi. <laughs> dat is het enige. En toen werd het culpit. Toen werd het culpit. Nou, dan ga je naar de Hoge Weg toe. En dat wordt geopend en, en kennelijk... Was jouw vader al zo bekend en beroemd in het Nederlandse? Want daar kwam een zootje notabele uit de Haag over van ministeries. Van de Rijksnijverheidsdienst. Daar had ja. hij veel contact mee. Ja. Die, daar, heeft hij, daar heeft hij veel baat bij gehad. Want ja, het was natuurlijk. Hij was een ontwikkelaar en hij vond het ontzettend leuk om problemen op te lossen. Maar af en toe liep hij natuurlijk tegen dingen aan waar hij raad bij nodig had. En toen was de. Dat was een club waar hij goed bij terecht kon. En daar heeft, hij, daar heeft hij veel mee gedaan. In die periode kwam ook het Rode Kruis. Uh, binnen als klant. En die wilde infusiesets van kunststof gaan maken. Dat wilden ze zelf gaan doen. En, uh, maar er, er waren geen machines voor. Dus toen zijn ze in contact gekomen met hun vader om die machines te ontwikkelen om infusiesets te maken. En dat is trouwens nog steeds een van de hoofdpijlers van de huidige Colpit, heb ik begrepen. Want dat gebeurt nog steeds. Dat contract met uh, de bloedtransfusiedienst bestaat nog steeds. Laat het we even wel zijn. In feite was je vader dus ook uitvinder van machines. Hij ontwikkelde. Hij was, hij was een ontwikkelaar. Niet zozeer uitvinder als een ontwikkelaar. Ja. Hij, was, uh, hij was heel inventief. Hij hield van problemen oplossen. Dat, uh, dat was zijn lust in zijn leven. Ik, ik begrijp dat, dat de COPIT op een gegeven moment tot de, de, de, een van de drie firma's was in de wereld die de apparatuur kon leveren. Er en... waren er niet veel, naar. Nee. Ja, het, uh, vroeger in Duitsland had je Pfaff, uh, ja, Kürting, Kievel. Dat, uh, dan had je het wel zo'n beetje. En, uh, er was één Engelse club, maar ja, er was heel, heel weinig uh, op, op de markt beschikbaar. Het is maar een hele kleine markt natuurlijk, want je hebt niet zo heel veel nodig om, uh, om veel te kunnen produceren. Vooral niet in de periode dat uh, de machines uh, op grote gro gro producties werden ingesteld. Het maken van automaten is iets waar mijn vader altijd heel goed aan is geweest. Dus het maken van ordners met de automatische inschuiftoestanden. Dat, dat vond hij geweldig. En daar hebben we er ook heel veel van gemaakt vroeger. Daar was hij echt wereldleider in. Toen. Nou, ik, ik kijk alleen maar naar de namen die bij de opening aanwezig waren op de Hoge Weg. Op 26 oktober 1956. Uh -huh. En dan zeg ik van ongelooflijk. Beroemde namen die naar Zandvoet kwamen. Omdat ze bij de opening aanwezig wilden zijn. Omdat die fabriek zo belangrijk was. Ja, belangrijk. Het was in ieder geval... Uh... Het was een leuk bedrijf. Het was natuurlijk eigenlijk heel klein. Maar het was een heel leuk, leuk, inventief bedrijf. En dat, ja, dat, spreekt, dat spreekt kennelijk aan. En, en je vader bleef daar heel rustig onder. Eh, er staat een, een, een opmerking in de krant dat hij een tikkeltje trots was. Een tikkeltje trots. Ja. Meer niet? Nee. nee het was een... Uh, wat dat betreft uh, was een koude. Hij heeft uh, een, een, een, een keer een ongeluk gehad. Hij struikelde en uh, viel met zijn hand op een, uh, op een schaar klapte dicht, was hij twee vingers kwijt. En toen is hij zelf in de auto gestapt naar Haarlem om, uh, die vingers om, om gerepareerd te, te worden. En dat is gelukt? Dat is, nee, dat is niet gelukt. Oh. De vingers bleken, die bleken nog eens antwoord te zijn. We gaan even naar de muziek. Dat was weer een kopje koffie, uh, Jan Kool. Ja, van VOF de kunst. Ja, ja, maar dat is al een oud nummertje. Ja, inmiddels wel, ja. Maar het is nog steeds goede muziek. Uh, goedemiddag luisteraars in Zandvoort, regio en ver daarbuiten. Wij zijn met het programma bezig. Zetten. We oud Zandvoort en we praten met Sjaak uh, Verstegen de zoon van Nol Verstegen, onder de oude zandvuurtes bekend. de man vroeger van de smederij, dan later van de technische apparatenfabriek uh, genaamd de Colpit, of ik moet het goed zeggen, de technische apparatenfabriek AJ Verstegen NV. Ik hoop dat ik het toch goed heb gezegd, ja. Dat Charles. is uh, helemaal goed. En we hebben in de eerste uh, periode zitten praten over uh, de start op het Dorpsplein, Daarna Gashuisplein. En uh, we zijn uh, beland op de Hogeweghoek, uh, Duinweg, waar nu de brandweer zit. Uh, daar wordt de fabriek voortgezet. Er wordt een verdieping bovenop gezet. Nee, Want, uh, nee, dat is is helemaal... dat in één keer gebouwd? In één keer gebouwd, ja. ja, ja. Maar op een gegeven moment werken er 90 man uh, daar uh, in die ah, fabriek. Toen, ja, toen we... Nee, dat is de fase daarna. Maar zijn, uh, ik denk dat we met 40 man waren toen we hier weg, Toen we begonnen ongeveer en het is langzaam uitgegroeid tot zo'n 80 toen we verhuisden naar Nieuw, -Nieuw Noord. Uh, en dat was wel zo'n beetje de maximale grootte van de. Hey, van ik, de ik heb wel eens gehoord dat jouw vader Nolzens tegen zei van ik kan zo moeilijk aan mensen komen. Nou, Van, het is onbegrijpelijk dat er werkeloos is, want ik kan zoveel mensen gebruiken en dat hij ze nauwelijks kon krijgen, zeker in het specialisme natuurlijk. Ja, dat is altijd het probleem natuurlijk. Als je hoogspecialistisch uh, werk eist, dan heb je ook mensen nodig die uh, hoogspecialistisch opgeleid zijn. Ja. Ik weet altijd begin ik mensen bij Philips vandaan haalde om, uh, om in de hoogfrequent techniek uh, verder te komen. Die moest hij echt wegkopen. Ja. Die kon je niet zelf van de straat plukken, dus dat waren echt specialisten. Maar je vader gaf wel een groot stuk werkgelegenheid aan zandvoerters ja. ja, dat is om je schermbaar. Ik heb tientallen mensen gesproken ja. die bij de coalpit gewerkt hebben. Ja. ja, het zijn er heel veel geweest in de loop van de tijd. Ja. En die zijn allemaal aligned, enthousiast over je vader. Ja. Dat, uh, een goede werkgever. Ja, het was een goede werkgever. Het was ook een aardige kerel. Dat, is, ja. uh, dat, is, dat helpt ook natuurlijk. Goed, dan zitten we daar in die, in die brandweerkazerne, de huidige brandweerkazerne. En op een gegeven moment zegt de gemeente van... ja, ik wil liever dat jullie weer weggaan. En dan praten we over uh, 1967. 67, dan zit je daar net een uh, twaalf jaar zit je op de Hoge Bergenhoek, Duinweg. Het groeide in die periode heel hard. Ja. Ja. Toen heeft mijn vader de grond achter de fabriek gekocht. Die, uh, waar die bewaarschool stond vroeger. Ja. En huisje daarnaast, want hij wilde daar uitbreiden. En uh, dat bleek toch uiteindelijk op bezwaren van de gemeente te stuiten. En toen hebben ze me aangeboden om in, uh, om in Noord te gaan bouwen, waardoor dat ze naar die plek vrij kwam voor uitbreiding van het politiebureau en, uh, en eventueel huisvesting van de brandweer. Dus dat heeft hij toen dankbaar aangegrepen. En uh, hij kon en zijn eisen stellen? Van ja. ik wil wel verhuizen, maar dan moet ik wel ja, dat en dat hebben. Maar zo werkte dat niet echt. Niet? Nee, nee, dat ging allemaal heel, dat ging gemoedelijk hoor. Dat, dat er waren, waren nooit van dat soort dingen. Het is maar een klein dorp, iedereen kent elkaar. Dus ja. er werd, uh, Nee, ik kan me niet. Uh, en ik was er toen redelijk bij betrokken in die periode. Hoezo? Ik, nou ja, ik, als kind was oh, je. Als kind, nou, de... nou, ik was natuurlijk ja. geen kind meer toen. Dus, nee. ik, uh, dus ik, uh, ik ging vaak mee op beurzen en zo. Dus ik, uh, en vaak mee met, met, met mijn vader als hij naar klanten ging. Ik, uh, ik vond dat altijd ontzettend leuk. Ik heb dat heel lang gedaan en uh, vooral de beurzen vond ik natuurlijk buitengewoon interessant. Ja, we staan natuurlijk op de middelbare school dus we spraken een beetje Frans en Engels en Duits. Dus uh, dat was natuurlijk ja, niet vader, Mijn vader niet, die had een heel lagere school gehad. Dus ja, die, die sprak Duits uh, op een zeer flamboyante wijze, <laughs> maar uh, verstaanbaar voor de Duitsers. Maar <laughs> verder ging het ook niet, en, uh, maar hij redde zich altijd. En, uh, en, maar uh, ja, het was wel handig als er natuurlijk iemand bij was die een beetje Frans sprak en als er beurzen waren in, uh, in Parijs dan ging ik mee en uh, in Düsseldorf was ook handig en uh, ben mee geweest naar, naar, naar de Verenigde Staten op een beurs in Chicago en in Atlantic City, dat was ja, dat, dat waren een leuke tijden. Uh, Toch ongelooflijk voor een man die begonnen is als smid oh. dat je dan de hele wereld overgaat. De ja, de dat was heel apart, ja. Milaan, ja, als het moest, sprak hij Italiaans. En ze begrepen hem ook nog. En, uh, ik begreep er niets van, maar. <laughs> <laughs> het lukte altijd. <laughs> ja. Oké, okay, dan op een gegeven moment die grondtagsactie die gebeurt op de Hoge Weg Duinweg. De brandweerkazerne komt er. De gemeenteraad gaat ermee akkoord op voorwaarde dat er een verkeerslicht komt op het moment dat de brandweer moet uitrukken. Dan moeten de verkeerslichten op de Hoge weg komen om het verkeer stop te zetten. Zodat die auto's met volle gang eruit kunnen. Ik dat heb nooit een verkeerslicht gezien. Dat is dus nooit gebeurd, nee. Dat nee. Dit is, is, is ook nieuws voor me. Ik vond het wel onmerkelijk. Maar dat was de voorraad die de gemeenteraad stelde op dat moment. Ja. Uh. Dan gaan we uh, op uh, 28 januari 1971 wordt het pand in Noord geopend. In Nieuw-Noord. En wederom half Nederland aan beroemdheden aan directeuren van uh, kunstnijverheid. En weet ik veel, wat komt naar zon voor toe? Ja, het was een gebeurtenis. Ja, ik kan me dat nog levendig herinneren. Vertel, hoe ging dat die dag? Ja, hoe gaat zoiets... Er zijn een aantal hote methoden die spreken. En mijn vader spreekt. En uh, iemand van het personeel spreekt. Die biedt wat aan. En, uh, nou ja, en dan, daarna uh, gezellige koud. En, uh, en een beetje rondgang in de fabriek. En dan heb je. Dat is natuurlijk het standaard repertoire. En dat was niet anders daar. Misschien dat er een, een, iets meer hote methoden waren. Dan, uh, dan gebruikelijk bij dit soort dingen. Maar. Ja. Uh, het was, uh, het was ontzettend leuk. Het is ook een heel interessant bedrijf om te laten zien natuurlijk. Vanzelfsprekend de burgemeester, oud-burgemeester, uh, alles was erbij. Uh, uh, uh, uh. Zoals meneer Bosman, burgemeester in Vels op dat moment, oh. moest er ook bij zijn. En iedereen kwam. Ja, dat is uh, eigenlijk uh, een kopie van wat er bij de opening van de Zodiek op de weg gebeurde. Dat ja. was ook zoiets. Alleen dit was dan wat grootschaliger. Want het was natuurlijk een flink, flink, flink, flink bedrijf toen. Toen, nee, vlak in het begin denk ik dat er 90 mensen werkten toen we, toen we daar in Noord zaten. En, uh, ja, het was een heel groot bedrijf, het een oppervlak van 6000 meter. Dat is natuurlijk een, een enorme fabriekshal. En de export wordt groter en ja, groter het, en het uh, groeit. Ja. En de apparaten die groeien. Ja, in die periode was vooral het automatiseren van, uh, van de productie... Van, uh, van vlak uh, materiaal. Dat, uh, dat was de nou, hoofdmotor. Kan, kan je wat beschrijven van de producten die, die met die machines <kug> werden gemaakt op dat moment? Nou, laten we zeggen, de hoofdmotor aan machines die gemaakt werden toen: dat waren automaten, zoals ze dat noemden. En dat is dus een uh, soort van lopende bandidee. Waarin rollen plastic worden aangevoerd. Of die, die, hangen, die hangen aan de machine aan de ene kant. En dan worden karton uh, magazijnen. Uh, uh, van de buitenkant af uh, er worden kartonnetjes per stuk ingeschoven. Dan uh, is er een pers waar, de, waar het lastproces plaatsvindt. Daarna worden de randen eraf gescheurd. En dan hou je dus mappen over. En daar wordt dan eventueel een binnenwerk ingestanst, uh, mechaniek om, uh, om papier in te doen. Uh, dan heb je dus een standaard ordners. En uh, die werden in ongelooflijke hoeveelheden geproduceerd in die periode. Want ja, ordners die moesten toen van kunststof zijn. En uh, dat is inmiddels ook alweer achterhaald. Want de meeste ordners die zijn nu gewoon weer van, van karton. Maar in die periode was dat, uh, was dat een gigaproduct. En die zijn over de hele wereld verkocht. Die machines. Die, die machines, ja. ja. En uh, ja, dat was echt een van de overblukken. Maar wat hij er altijd bij deed, dat waren dingen... Mensen die bij hem kwamen met iets geks. Die moesten, weet ik wat, die wilden een klerenhanger maken in, in, in kunststof. Dus een basis met een mooie... Uh, PVC uh, hoest er omheen met een bedrukking en uh, nou, dat, dat vond hij heerlijk, dat soort dingen. Maar ja, er, er, werden er, maar de, de, er werden er twee van gemaakt, Er was natuurlijk helemaal geen handel... maar hij vond het wel verschrikkelijk leuk om te doen. <laughs> of er kwam iemand die had weet ik wat, een mandje voor baby spulletjes... en er moest dan een, een randje omheen worden gemaakt, uh, hoe noem je dat, uh, in, in, in uh, plissé. Dus dan nou, maakte hij een apparaatje om dat plissé te maken... en dat kon dan weer keurig op dat uh, mandje gelast worden. Echt, er is er ooit één machine van gemaakt. Hij is er een half jaar mee bezig geweest. Hij een verschrikkelijke lola gehad. <laughs> maar je kan voorstellen, daar hoor je ooit niet rijk van. <laughs> maar, hij was bezig. maar hij was bezig. Hij had een verschrikkelijke pret, verschrikkelijke pret. In. Ik kreeg hij ja. nooit terug op het beslaan van paarden, hoeven en dergelijke. Nou. Het is een mooi, mooi verhaal. Hij, hij, hij, kwam, hij woonde toen aan de boulevard. En hij had zo'n zo hele grote Amerikaanse auto. En daar stonden een paar ruiters met een probleem. Want een van de, de paarden had een losse ijzer. En die hadden toevallig bij, bij mijn moeder aangebeld. Dus hij komt aanrijden van de tennisclub. In zijn, zijn tenniskloffie En uh, er staan plotseling een paar paarden voor de deur. En uh, hij vraagt wat er aan de hand is. En dan uh, zegt ja, een van moet even bellen, want we hebben een probleem, want een van die paarden heeft een los ijzer. Als mijn vader is geen probleem, dus die doet de koffer van zijn auto over, pakt zijn gereedschapkoffer, haalt het ijzer los, <lacht> slaat hij nagelrecht en, uh, en pakt, het, uh, pakt het achterbeen van het paard en slaat hij hoeft weer onder. <lacht> het ijzer. <lacht> Ik heb het ooit bij zijnzelf verbazen, <lacht> schitterend. En dan zo, nou, dag. Ja. Dat was echt uh, een verbijsterende ervaring voor die mensen. Ja. De boulevard Pauwensloot. verhaal. De boulevard toch? ja. Komt iemand in zijn tenniskleding. Ja. ja, het was wel even een van de mooie... We gaan weer even naar de muziek. Ik op kwam, neem maar trof ik zo een wende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, levend zij daar vrij en blij. Ronkomt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes, uit hun mond de monden wolken rook. En sliepen zij op olieestook. Spiediekouw met een tanden. Geen parkeerplaats meer voorhanden.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 daar staat een Arabier. Eet patat met veel plezier. Gebakken in, dat is interessant. De olie de zijn vaderland. Een Engelsman zit shock en klem. Between de deuren van de tram. Een dame als een kopervee in een grote BMW. Wil je van op vrezen? Het zal wel een Termeijer wezen. Met een vent in de WW. Amsterdam Holladier. Big City. So pretty. En door bekken schudt ze knar, Ziet ze gaan en ziet ze komen. Hang op aan de volle bar. Lessen zij een grote dorst. Aan de bar, vrouw's floten borst. Het gebouw dat staat te trillen. Als daar de gitaren gillen. Want de bent uit de buurt. Heeft er weer een zaal gehuurd. Ome Jaap die trekt beneden. Zijn accordeon in twee. Tante Jans in de bistro, eet dan Dijpie uit een poog. Waar de trams de hoek om gillen, of ze katten staan te villen. En je rek je vege lijf, anders word je koud en stijf. Met al die mensen op een geluid, denk je soms ik wil eruit. Eenzaam in je blote billen, door een oerwoud lopen rillen. Nee, dat valt toch ook niet mee, Amsterdam, holla die Big City. Big City. Big City. Big City. Ja, Jan, wat was dit voor muziek? Dit is Toolhansen. Ja. Met Big City. Ja, nou, dat is ook een, een ah. Big City hier bij de koolpit hoor. Ja, en al die producten gingen ook naar Big Cities. Nou, precies. Eh, goed, eh, lieve luisteraars, eh, u bent eh, rechtstreeks verbonden met het live programma Zetthum Oud-Zandvoort. Eh, wilt u reageren, dan kan dat. 023 573 03 93, oftewel 57 30 39 3. Eh, we zitten eh, live hier in de uitzending met Sjaak eh, Verstegen en we praten over zijn vader en de koelpit... Een, een buitengewone geschiedenisverhaal van een smid. Die directeur wordt van een megabedrijf. Wat zijn producten verkoopt over de hele wereld. En uh, ja, natuurlijk verhuist vanaf Dorpsplein, Gasthuisplein. Hoek, Hogeweg, Duinweg. Waar nu de zijn, is. En dan in Nieuw-Noord. De hele geschiedenis hebben we al een beetje belicht. En dan komt 1975. En dan uh, 60 jaar. En dan zegt Nolversteren ik verlaat het bedrijf, ik stop ermee... ik ga genieten van mijn vrije tijd. Dat ja. is een hele bijzondere beslissing die hij al neemt. Ja, toen duidelijk werd dat mijn broer uh, en ik... Uh, niet, als, uh, niet als opvolgers zouden optreden. Waarom niet? Nou, ik denk dat uh, wij te weinig ondernemersbloed hadden. Ja. En uh, nee, we zagen dat allebei niet zitten. Dus uh, Ik heb er nog wel lang over gedacht... maar uh, uiteindelijk uh, toch voor gekozen om... Uh, om mijn eigen dingen te doen uh, in plaats van. Was uh, het wel een teleurstelling voor je dan? Dat weet ik niet, heeft hij nooit gezegd. Aan de andere kant was het natuurlijk ook wel de mogelijkheid voor hem om uh, er afscheid van te nemen. en te gaan genieten van het leven. Dat deed hij toch altijd al hoor, maar. Uh, ja, het is, uh, hij heeft het nooit gezegd dat het hem, uh, dat het hem speet. Maar nee. hij zorgde wel dat de opvolger goed geregeld was. Want hij heeft in die tijd ook vele aanbiedingen gehad van buitenlandse bedrijven. die de firma wilden overnemen. Er waren een aantal ja. gegaderd in die periode. Ja, dat, speelt, dat heeft een aantal jaren gespeeld. Ik denk een jaar of vijf bij elkaar, want het heeft vrij lang geduurd. Uh, Eerst was de belangstelling van een Engels bedrijf. En dat, uh, daar waren we vrij ver mee. Maar dat is uh, toen afgeketst. En uh, op een gegeven moment kwam er een Amerikaans bedrijf. En die, uh, daar is hij uh, uiteindelijk mee in zee gegaan. Dat was uh, Solidine. En. Uh, Solly? Uh, Solidine heette dat. Oké. Okay. Nou. En uh, die heeft toen uh, het bedrijf gekocht. En. Uh, nou, daarna is mijn vader officieel nog als adviseur aangebleven. Maar in de praktijk werkt dat eigenlijk nooit zo. Dus uh, hij heeft uh, gewoon zijn handen vrij gehad. En hij heeft vijf jaar nog uh, zeer plezierig op zijn boot uh, gezeten en uh, van het leven genoten. En helaas, uh, toen hij 65 was... Uh, is hij kort erop overleden. In 1980? In 1980, ja. 65 jaar? 65 jaar, ja. Dat is toch veel te jong, hè? Dat is veel te jong. Ja. Maar hij heeft wel van zijn leven genoten. Dat is een, ja, een uh, bijzonder mens. Ja, een hele bijzondere man. Maar hij kon het niet alleen doen, want in zijn afscheidsspeech... roemde hij zijn personeel. Hij zegt, zonder ja. personeel kan ik niet. Precies. Ja. Laat mij maar uitvinden en lekker knutselen... aan nieuwe dingetjes en dergelijke... Nee, maar mijn personeel, die ritme me en die doet het harde werk. En... Ja, er uh, ja, was altijd een geweldige uh, staf aan, uh, aan personeel aanwezig. Heel veel mensen uit Zandvoort ook, en die, uh, waar hij volledig op kon vertrouwen. En dat, uh, dat heeft ook altijd gewerkt, gelukkig. Ja. Nee, wat dat betreft, uh, denk ik dat hij zich over het algemeen als een zeer goede uh, werkgever, CQ-vriend, <laughs> ja. heeft uh, opgesteld naar het personeel toe. Ja, veel zondvoortjes hebben meegemaakt. Ja. Uh, als vriend. Uh, ik heb hem meegemaakt in de Lions Club. Oh. Een, een zeer actieve man. Vrolijk. Uh, altijd in voor een geentje. Ja. Een ja, ja, ja, heel plezierig is... persoon. Ja, ja, ja, ja. ja, het is... Uh, het is heel bijzonder om zo iemand als vader te hebben. Ja. Ja, ja ik ben er ook wel... Uh, dankbaar voor dat ik... Uh, dat ik hem als vader gehad heb. Want het... Uh, ja, het is een bijzondere man. Ja. Uh, dan valt er opeens een lichte. Je vader is overleden. dan Je moeder blijft alleen achter. Die heeft die hele periode ook meegemaakt. Ja. Van voor de oorlog tot na de oorlog. Het harde werk en dergelijke. Uh, uh, hoe kon zij dit opvangen? Alleen? Ja, nou het is natuurlijk geen... Uh... Mijn, mijn vader was altijd de, de actieve figuur in het gezin. En, uh, dus ja, dat, dat viel natuurlijk inderdaad een enorm gat. Ja, ze, ze heeft daar gelukkig uh, omringd door uh, oude kennissen en familie. Heeft ze daar toch uh, nog een heel lang uh, comfortabel kunnen wonen. Ja. En ze is dus een jaar of vier, vijf geleden overleden. En uh, op hoge leeftijd. Sjaak, als, eh, als je nu terugkijkt op die hele Colpits Wat je als kind hebt meegemaakt hier van het tot Nieuw-Noord. De betrokkenheid die je hebt gehad. Eh, hoe zou je dat omschrijven? Ja, het is geweldig. Ik bedoel, voor een kind is het natuurlijk een feest om, uh, om een smederij om je heen te hebben. Alles wat je wilt doen, dat kun je doen. Ik bedoel, op, op een twaalfde stond ik achter een draaibank uh, dingetjes te maken. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Welk kind kan dat op zijn twaalf? <laughs> dat is echt, uh, echt geweldig. Alles wat je wilt maken en doen, dat kan. Er zijn altijd mensen die je willen helpen. Dat was ook altijd heel leuk. Ja, ik heb dat echt uh, als zeer feestelijk ervaren. Zowel hier op de, uh, in de Roos als op de Hoge Weg. Dat, uh, is natuurlijk. Ja, dat is geweldig. Heerlijk. Tot en met het maken van skelters aan toe. En ja, alles. Ja, ja, ja, alles kon. Dus, uh, dus je kan lassen? Ja, tuurlijk. Ja, ja, ik heb alles gedaan. Ja. Ja. Ja. We gaan nog even naar de muziek. Ik zou honderd willen horen. Om te zien of de rondvaartbootjes komen op de maan of venus, misschien. Ik zou honderd willen worden, alleen maar om te zien of de kinderen van jouw kinderen net zo mooi zijn als jij of mooier misschien. Ik zou honderd Willen worden Om erbij te mogen zijn Als de metro van Rotterdam Eindigt op het Rembrandtsplein Ik heb een meisje gezoomd Nog bij Gaslicht op straat En Caruso gehoord Op zijn eerste plaat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 Ik zou honderd willen worden, om erbij te mogen zijn, als de metro van Rotterdam eindigt op het Rembrandtsplein. Ja, Jan, wat was dit? Dit is door Tom Anders, als ja. Doris, hè? Ja, Doris. En ik zou 100 willen worden. Nou, ik weet niet of je gehoord hebt wat hij allemaal opnoemde. Dan zou ik ook wel 100 willen worden. Precies. Maar wel in goede gezondheid natuurlijk. Ja, dat is belangrijk. Goed, uh, lieve luisteraars. Uh, we zijn uh, rechtstreeks weer in de uitzending. En uh, kan het zijn dat ik geen geluid in mijn oortje heb, Jan? Nou, dat kan niet. Oh. Nee, ik hoor je wel. Oh, goed zo. Uh, in ieder geval, we zijn aan het praten met uh, Shark Verstegen. En uh, we hebben het over de geschiedenis van zijn vader. En uh, Nol verstegen. Ja, het geluid heb ik weer terug in mijn oor. Uh, met zijn uh, vader Nol Verstegen. En we hebben een beetje de hele geschiedenis doorgelopen van Smit tot directeur van de Colpit. En we komen een beetje in de afronding van dit uurtje. Uh, een bijzonder mens, Nol. En vele zandvoerters zullen zich uh, hem zonder meer herinneren. Uh, Sja, kan je iets vertellen over bekende zondvurters... die bij de koolpit hebben gewerkt? Ja, of ze bekend waren, ik weet ik niet. Maar ja, er zijn... Uh, je een beetje in de microfoon praten? Hè? Gerrit Loos, die woonde, die woonde vlak naast ons op de baan. En, uh, die, Even de baan die voor die de zondvurters. Lang... Dat was een van de weggetjes uh, gashuisplein, hè? Ja, dat was het weggetje aan de achterkant van uh, het circus, zeg maar. Ja, belust. Nee, ja, zomerlust. Ja, dat is ja, vroeger zomerlust. Ja. Uh, nou, Bakker van de Werf had je natuurlijk hier. Uh, dan had je de melkboer. Uh, of zo'n koper. En dan had je nog een kaarswinkel van Haastrecht. En dan had je nog een Chinees op de hoek. En dan Slager Tump. Waarvan je ook speelde met die jongetjes. En daarachter op het erf van Van Saze, daar waren paardenstallen. Daar kon je natuurlijk uh, ook geweldig spelen. De paarden werden trouwens allemaal bij ons beslagen. Dat was ook altijd wel handig. En de politie die, uh, die had daar ook zijn paarden staan. En dan... Uh... Heb je dat vak wel eens beoefend? Uh, nee. Het beslaan van een paard? Nee, ik heb nog nooit van mijn leven een paard beslagen. Nee, dat is een vak apart. Dat moet je echt uh, dat moet je leren voordat je er aan begint. Maar je hebt <laughs> wel staan kijken. Ja, tuurlijk. Maar hoe ja, ja, moet dat? Ja, ja, ja, ja. ja is, uh, dat is buiten gewoon interessant om te zien hoe een vaardige hoefsmit uh, een paard beslaat. Ja. Ja. ja. Dat is heel apart. Maar uh, ja, het was, het was een hele aardige buurt om op te groeien. Het, het was natuurlijk dat plein erachter, daar kon je kastie en zo. En uh, ja, de hele buurt die deed mee. Dat was uh, jongens van Visser, uh, van, van, van Ukkie, zeg maar, van Nico. En, uh, uh, maar goed, ja, de bekendste antwoord, Ja, ik heb geen idee eigenlijk. De dus zantwoorders die heel bij de Coolpuit Ja, bij de Karel Kras, die werkt bijvoorbeeld bij ons als jongetje. Die heeft heel lang nog bij de, bij de, bij de copit gewerkt. En uh, Arie Schaap. En uh, Le Leen Paap. En al dat soort figuren. Ja, dat, is, dat zijn voor mij allemaal hele bekende figuren. Maar ja, dan loop jij hier en, uh, door het dorp en dan kom je die oude Zandvoort tegen en dan is het huisje hey, eh, ja, ja. Ik heb bij je vader gewerkt. Ja, ja, dat weet ik dan meestal wel. Ja, <laughs> ja, ja dat, is wel, uh, dat is wel apart ja. ja. Er zijn een heleboel mensen die, uh, die je inderdaad herkennen. En dan zit je op een ja. gegeven moment bij Zandvoort's mannenkoor en dan kom je Karel Crosby tegen. Ja, dat is ook apart. Ja. <laughs> <laughs> ja. Nou ja, die, uh, dat, dat, dat is natuurlijk heel leuk. Dus je haalt vaak uh, haal je van die oude herinneringen op. Uh, over hoe het was. En dat gaat dan meestal af van mijn vader natuurlijk. En, uh, en wat voor leuke dingen ze ermee beleefd hebben. Uh, als, als we nu terugkijken op het uh, leven van Nol. Want uh, ik heb het al een paar keer gezegd. Een bijzonder mens. Een uh, en, uh, man met het uh, hart op de goede plaats. Voor al zijn medewerkers. Uh, uh, die het toch ook leuk vond om te vreubelen. Nieuwe dingen uit te vinden. En uh, dat je zegt. Heb je daar de tijd voor? Neem je daar de tijd voor? Hij was soms met andere dingen bezig om weer iets nieuws te proberen. Hij kon niet stilzitten. Hij was altijd weer bezig met iets anders. Ja, hij was op zijn boot natuurlijk ook altijd bezig. Maar uh, ja, het is, was vooral een constructeur. Hij vond het leuk om problemen op te lossen. En dat, uh, dat heeft hij zijn leven lang uh, ja. met veel inzet en plezier gedaan. En dat is, dat is een mooie manier om je leven door te brengen. Hoor. Helaas ja. Helaas is een uh, leven niet lang... Uh, want we hadden hem graag gegund, deze bijzondere zondvoerder dat hij ook honderd zou worden. Ja, dat zou, dat zou heel mooi geweest zijn. Maar goed, maar is het is Het is goed dat we toch op deze manier kunnen terugtrekken op een heel bijzonder mens. Sjaak, uh, we komen een beetje aan het eind van het programma. Ik wil je bedanken uh, voor hetgeen wat je hebt gezegd over uh, deze bijzondere zondvoerder. Uh, ik denk dat we als Zandvoorten hier een stukje wijzer zijn geworden over het leven van Nolverstegen. Uh, belangrijk mens. De koolpit... De geschiedenis van de koolpit. En uh, ik ben er erg blij mee. En ik denk dat een heleboel zonvoerders dat ook zo ervaren. Goed, lieve luisteraars, we komen aan het einde van het programma. U hoort inmiddels op de achtergrond alweer de muziek klinken. Volgende week dan gaan we praten met Maarten Kuur. Maarten Kuur heeft in beeld gebracht hoeveel warme bakkers er vroeger in Zandvoerd waren. Tegelijkertijd... U kunt het niet geloven. Maar er waren 27 warme bakkers. Tegelijkertijd werkzaam in Zandvoort. 27. Maarten Kuur heeft alles in beeld gebracht. En die gaat daarover praten. Met Ankie. En blijf erbij. Luister volgende week. Want het wordt ook weer een hele bijzondere uh, uitvoering. Sjaak bedankt voor je komst. En ik wens je erg veel goeds toe in de toekomst.